Mark Visser met het NOS-journaal. Bij een echtscheiding moeten ook opa en oma een omgangsregeling met hun kleinkind kunnen krijgen. CDA wil dat regelen. Op dit moment staat in de wet dat grootouders moeten aantonen... dat ze met het kind een nauwe persoonlijke band hebben. Die bepaling moet er volgens het CDA uit. moet juist expliciet instaan dat opa en oma recht hebben op contact en informatie. President Obama zegt dat Iran tien jaar lang zijn nucleaire activiteiten moet stilleggen en internationaal toezicht daarop moet toestaan. Pas dan kan er sprake zijn van een historisch akkoord. Maar omdat Israël niets voelt voor een akkoord... zijn de kansen daarop niet erg groot. Premier Netanyahu houdt vandaag een omstreden toespraak in Amerika... waarin hij stelling neemt tegen de onderhandelingen met Iran. De politie heeft in Maastricht de eigenaar en drie medewerkers van een growshop opgepakt. Het zijn de eerste aanhoudingen op basis van de nieuwe opiumwet die hier gisteren is ingegaan. De wet stelt het voorbereiden van hennepteelt strafbaar. In growshops wordt apparatuur verkocht die daarvoor gebruikt kan worden. De eerste twee fabrieken waarin Syrië chemische wapens maakte zijn ontmanteld. OPCW verwacht dat deze zomer alle twaalf fabrieken zijn vernietigd. Het zijn vijf ondergrondse locaties en zeven vliegtuighangkaars. In de ondergrondse fabrieken wordt een op afstand bedienbaar controlesysteem geplaatst... om in de gaten te houden of Syrië het werk niet hervat. Vreemdelingen die terug moeten naar hun eigen land... moeten niet in een isoleercel worden gezet, stelt Amnesty International in haar rapport. Ook korte tijd in zo'n isoleercel leidt vaak tot gezondheidsproblemen. Mensen krijgen zelfmoordneigingen, hallucinaties, woedeaanvallen... over worden depressief. Tweede Kamer praat later deze week met staatssecretaris Steven... over de isoleercel voor vreemdelingen. Toe besluit het weer. Af en toe een bui en ook wat zon. Het uh, waait stevig uit het westen en het is 6 à 7 graden. Dit was het NOS Journaal. DFM, verkeersupdate. Sjombakker verkeersupdate. van de ANWB. Er staan vrij lange files op de A1 van Amsterdam naar Amersfoort... bij Bunschoten 7 kilometer. En richting Amsterdam bij Eembrugge, 5. A7 horen richting Zaandam bij Weidewormer, 5 kilometer... A9 van Alkmaar naar Amstelveen bij knooppunt Battenverdorp, 6 kilometer. A12 Utrecht richting Den Haag bij Zevenhuizen, 5 kilometer. A13 vanuit Den Haag naar Rotterdam bij Delft-Zuid, 6 kilometer. A16 Breda richting Rotterdam bij knooppunt Terbrechtseplein, 4. A27 vanuit Almere naar Utrecht bij Beeldhoven, 4 kilometer. A28 Amersfoort richting Utrecht bij De Uithof, 4 kilometer. Na een ongeluk op de A29 vanuit Bergen op Zoom naar Rotterdam bij Oud-Beyerland 9 kilometer, de linkerrijstrook is daar dicht. En op de N57 Brouwersdam richting Rotterdam voor de aansluiting met de A15 4 kilometer. Tot zover de verkeersinformatie.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 Van Standsport op zondag bij CRN. We hoorden de single van Curiosity, Kil Cat en Down to Earth. Het is zo 7 over 2. We zitten er weer aan de Tolweg Tina. En jawel, de zon schijnt ook weer. Goedemiddag over Jan en goedemiddag luisteraars. Uh, goedemiddag Rob. Allereerst, en luisteraars uiteraard ook. Allereerst de complimenten voor je aankondiging. Want weet je wat het vandaag voor dag is? Uh, nee. Het Nationale Complimentendag. Oh, dank je, niet, je wel, dank je wel. In Nederland is namelijk sinds 1 maart 2003 omgedoopt tot Nationale Complimentendag. Ieder en ieder wordt opgeroepen vandaag uh, uh, aan, aangemoedigd... om elkaar eens een lieve opmerking of schouderklopje te geven. Ik vind jou ook goed hoor. Dank je. Nou, ze dus hebben we dat vast gehad en kunnen we daar <laughs> meer vergeten. Want ook in Vlaanderen en Noorwegen wordt er in navolging van ons land... een dergelijke dag georganiseerd om geliefden, vrienden en collega's... letterlijk en figuurlijk eens in het zonnetje te zetten. Nou, we zitten letterlijk in het zonnetje. En ook figuurlijk dankzij de complimentjes die we elkaar gegeven hebben. Luisteraars, wat gaan we de komende, de komende drie uur doen op deze zonnige zondag? Uiteraard rond de klok van half vier hebben we de evenementenagenda. Dus houdt uw pen en papier bij de hand. Want er zijn weer uh, de nodige evenementen in en rondom ons prachtige dorp Zandvoort. Die uw aandacht verdienen. Blijft het zo? Nou, ik kan u alvast één ding zeggen. Nee, het blijft niet zo. Nee. En uh, daar hoort u meer over rond de klok van half drie tijdens het weerbericht. Het dier van de week hebben we nog. Dat is de, de, de Poes Granu, dat allemaal om half vijf, en het gedicht van de dag. Het kan ook niet anders zijn dat het over de lente gaat, want vandaag is de meteorologische lente begonnen, luisteraars. Tussen de muziek door hebben we natuurlijk Zandvoorts nieuws in het kort. We hebben veel sport. We volgen natuurlijk voor u de uh, eredivisie voetbal. Met vandaag de kraker om kwart voor vijf. PSV ontvangt in het IJsruis. Ajax. Ajax. Ja, de weddenschappen lopen al. Dus genoeg reden om de komende drie uur te luisteren naar die lokale zender ZFM. Met Zandvoort op zondag tot aan vijf uur vanmiddag. En geniet lekker van het mooie weer. Hier in Zandvoort gaan wij zeker ook doen met heel veel zonnige muziek.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 For me, gets <laughs>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 ZFM, al 25 jaar live in Zandvoort. Ladies and gentlemen, hier is Eros Ramazzotti. Sempre <middels> ragazzi.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 Pensieri, noi non ci fermeremo, non ci stancheremo di cercare il nostro cammino. Yeah. Sem i ragazzi di oggi, fingari di professione, con i giorni davanti, e in mente un'illusione, lo siamo fatti così. En sempre al futuro en così immaginiamo un al vroeg en we zijn er Ja, je zei het, al, jan de meteorologische lente die is vandaag begonnen. noord hoort natuurlijk lekker zonnige muziek bij, hoor. De Eros Ramazotti en Terra Promessa. Heerlijk, krijgen we zin in pizza, toch? No, goede idee. nee, Niet verkeerd. Uh, luisteraars, ja, voor vandaag de tweede dag van het WK Sprint. En we gaan even een update maken van de, hoe het na de eerste dag ervoor stond. Allereerst de dames. De Amerikaanse Bo is ongenaakbaar. En Boer strijdt nog om het brons. De Amerikaanse schaatser Britney Bo heeft bij de WK Sprint in Astana... een stevige optie genomen op de wereldtitel. De tweevoudige wereldkampioenen op de en 1500 meter... zegevierden ook gisteren op de 1000 meter. De winnares van de 500 meter eindigde in een onderling duel... met haar landgenote Heather Richardson... In een Tijd van 1.14.10. Bo was bijna een seconde sneller dan de vertrouweling van coach Jildert Anema 1.15.03. Margot Boer reed op de 1000 meter gisteren de derde tijd 1.16.33. In het algemeen klassement het Nederlands de Nederlandse sprinter de vijfde plaats in... en doet nog mee aan de strijd om het brons. Bo verdedigt vandaag op de 500 meter een marge van 0,75 seconden op Richardson. De russin Olga Vatkulina staat op de derde plaats na twee afstanden... met slechts een kleine voorsprong op de Tsjechische Karolina Erbanova en Boer. Tjijsje Oenema reed op de 1000 meter een achtste tijd, 1.1716. De Nederlandse sprintkampioenen zakten daardoor naar de zevende plaats in het klassement. Laurien van Riesen werd gedisqualificeerd wegens het aantikken van het blokje. En zojuist is de tweede 500 meter bij de dames verreden. Dan naar de heren. Otterspeer klimt naar, klomt, klom naar de tweede plek. Hein Otterspeer heeft bij de WK-sprint in Astana de eerste 1000 meter gewonnen. De Nederlandse sprinter zegevierde in een tijd van 1.0893. Door dit resultaat klom naar de tweede plek in het algemeen klassement. Na de eerste 500 meter stond hij nog teleurstellend tiende. De Rus, Pavel, en nou komt hij uh, Rob, Kuliznikov... ...voert na de eerste dag het klassement aan. Otterspeer moest vandaag op de tweede 500 meter 0,43 seconde goedmaken op de Sprintzaar. De Duitser Nico Ierle, de tegenstander van Otterspeer in de dertiende rit op de 1000 meter die net begonnen is... ...eindigde met 1,019 op een tweede plaats. De rust Pavel Kulisnikov kwam met 1,0911 op een derde plaats uit. Michel Mulder, tweede na de 500 meter gisteren... stelde met een tiende tijd teleur, 1 10, 0, Hij staat nu vijfde in het algemeen klassement. Pim Schipper belandde op de kilometer de gedeelde zesde plaats... met een tijd van 1:09.67 dezelfde eindtijd als de Duitser Samuel Schwanz. In het algemeen klassement staat Schipper negende... en zojuist is de duizend meter voor heren begonnen. Tot zover het schaatsnieuws met onder meer Kulisnikov. Wat een mooie naam, Die heb je opgehoeven, hè? Nou nog. Ja, dat dacht ik al. Heerlijke muziek op de zondagmiddag. Nogmaals een hele goede zonnige zondagmiddag. Zie je fame vanuit de badplaats van voort. Met nu die lekkere klassiek van de Real Thing. You To me everything. another way to make you see. If it takes my heart and soul, you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 It En wil jij de 40 beste hits van Europa horen bij CFM Zandvoort? Dan luister dan elke vrijdagmiddag tussen 3 en 5 naar de Euro Breakdown, gepresenteerd door collega Maurice Mulder. Jorden Melda, dat was de single van Stroma E en Lorde onder meer. Ja, daar zitten we vandaag in Zandvoort, ook wel Amsterdam Beach. Genoemd, maar ook wel iets anders. Ja, het nieuwe Ibiza. Het nieuwe Ibiza. Ja, want ik was morgen bezig met de redactie voor uh, vanmiddag... En uh, dit opmerkelijk bericht trok toch mijn aandacht. Voor de toeristen die deze zomer naar Amsterdam komen... worden Bloemendaal, Zandvoort, IJmuiden en Beverwijk... grotere trekpleisters dan voorheen. Zandvoort wordt in speciaal gepromoot als Bubbling Beach, het nieuwe Ibiza. Dit heeft een, een marketingbedrijf voor het toerisme in Amsterdam bedacht. Dus bereid u maar voor. Binnenkort gaat de campagne namelijk van start. Wie had gedacht dat Zandvoort en IJmuiden nog eens neergezet zouden worden... als de plek voor zontoerisme en watersportliefhebbers... Niet meer naar Zuid-Frankrijk dus. Lekker surfen in on aan onze eigen tropische kust. Zandvoort wordt de pl the place to be om te flaneren over de boulevard. Niks Ibiza en Salou. Zandvoort is hot of wordt hot. Nou, is hot. Ik ben hot. erg benieuwd uh, hoe dat uh, marketingbedrijf uh, dat uh, gaat uh, promoten. Dus wordt vervolgd. Oké, okay, dus we zitten in Ibiza. Nou, ook wel lekker, toch? <laughs> Heerlijke muziek op de zondagmiddag. Waaronder deze van uh, Michael Johnson en Burning Up. Weer eens terug te horen. We gingen terug naar de jaren 80 met Michael Johnson en Burning Up. 25 jaar ZFM Westkust weerbericht. Het is 2 over half drie. We gaan kijken naar het weer voor de komende dagen. Hier is meneer Vos. Na een fraaie zaterdag met 4 à 5 uur zonneschijn en temperaturen die opliepen naar bijna 10 graden... kwam het afgelopen nacht tot regen op de passage van een storing verbonden aan een depressie. De regen trekt vrij snel weg en dan volgt er een aardige eerste dag... van deze meteorologische, heb je hem weer, lente. Met geregeld zon. Het blijft droog, pas, want pas vanavond neemt de kans op buien weer toe. De temperatuur stijgt naar vanmiddag naar 9 graden... en wellicht hier en daar weer naar 10... En er waait een vrij krachtige en aan zee krachtige tot hard zuidwestenwind windkracht 5 tot 7. Vanavond en de komende nacht is het wisselend bewolkt en komt het tot buien en daarbij neemt de kans op hagel en onweer toe. De, de vrij krachtige tot harde zuidwestenwind draait van west tot noordwest en neemt af naar matig tot krachtig en de temperatuur daalt naar een graad of 3 à 4. Morgen draait het om buien en bij die buien is hagel en onweer mogelijk. Tussen die buien door zien we dan ook af en toe de zon tevoorschijn komen. De wind waait uit het westen en is vrij krachtig in de polder... en hard tot stormachtig aan zee, windkracht 5 tot 8. Daar kom ik zo meteen nog even op terug. En de temperatuur is lager en stijgt naar een graad of 7. Dinsdag, woensdag en ook donderdag kunnen we gemakkelijk in één adem noemen. Want op alle drie de dagen waait het, uh, gaat het om, uh, draait het om buien met tussendoor ook geregeld zon. De buien kunnen vergezeld gaan van hagel en onweer. De wind draait uh, van west tot zuidwest en noordwest. En is veelal vrij krachtig over land, windkracht 5, en krachtig tot hard aan de zee, windkracht 6 tot 7. De temperatuur daalt dan in de nacht naar een graad of 1 à 2 graden boven het vriespunt. En overdag wordt het slechts een graad of 7. En een Komen het wordt vanavond oppassen geblazen. Het KNMI waarschuwt voor flinke windstoten aan de kust en op de Waddeneilanden. Een aantal provincies, waaronder ook Noord-Holland, hebben daarom een code geel uh, gekregen. Aan de zee kunnen windstoten voorkomen en dan komt die tot 100 kilometer per uur. Huh? Bij code geel is sprake van een mogelijk gevaarlijk weer. Al dus Rico Schreuder. Dus, dus pas op. Oppassen geblazen vanavond albert-Jan. Yep. Als we op weg naar huis gaan naar de voetbalwedstrijd. He? Ja, zeker weten. Oké, okay, wil je het weer nalezen? Ga dan naar www www.meteopagina.nl Of kijk ook eens op www.ricoweer.nl Meer muziek nu, hier is Treintje Oosterhuis en Vlieg met me mee met die storm van vanavond gaat gebeuren. Vlieg met me mee. Dus hou je vast vanavond. Windkracht tot 100 kilometer per uur. Dat was Treintje Oosterhuis en kom vlieg met me mee. Zometeen gaan we kijken naar de wedstrijden in de Eredivisie... We nemen ze even met z'n allen door vanaf uh, vrijdag. En natuurlijk uh, gaan we alvast uh, schouwen op de topper... van vanmiddag om kwart voor vijf, PSV tegen Ajax. We kunnen er elke dag heen naar de film in de enige bioscoop hier in Zonvoort. The Fifty Shades of Grey. Hij draait om uh, 7 uur en half s'avonds. En dit was uh, de muziek uit die film. Je hoorde Eddie Golding en Love Me Like You Do. Het is 12 minuten over half drie geworden. Nogmaals, goedemiddag Zonvoort op zondag bij tot aan uh, 5 uur. Met nu aandacht voor de divisie. We gaan eens even kijken naar de wedstrijden. En dan beginnen we met de wedstrijd die vrijdag gespeeld is. We hebben het over FC Dordrecht, die ontmoette Coed Eagles. Eindstand van die wedstrijd 2 tegen 1. Gaan we naar de zaterdag. Vitesse ontving thuis Pek Zwolle. En Vitesse ging er met de winst vandoor, 2 tegen 1. En daardoor rukt Vitesse verder op in de eredivisie. Het team van trainer Peter Bos boekte dus gisteravond de zesde zege op rij... Pek Zwolle werd zoals gezegd in Arnhem met 2-1 verslagen... wat de vierde nederlaag op rij betekende voor Ron Jans en Go. Vitesse is nu vijfde met 40 punten, 1 meer dan Pek. Oké, okay, dan gaan we naar de volgende wedstrijd op de zaterdag. FC 20 tegen NAC Breda. Daar werd het een gelijkspelletje, 1 tegen 1. En de fans van FC Twente willen af van trainer Alfred Schreuder. Na vier nederlagen op rij volgde dus gisteren zoals je zegt een teleurstellend gelijkspel tegen Nac Breda. Eerder waren er al voorzichtige witte zakdoekjes te zien in het grootste Vesten. Maar nu klonk er vrij massaal Schreuder rot op. Oké, okay, dan gaan we naar de wedstrijd voor Café Laura Hardy zomaar zeggen. AZ tegen Willem 2, daarwits, Dijsland 2 tegen 0. AZ heeft de goede serie ook tegen Willem II voortgezet in Alkmaar won Zoals gezegd, de thuisploeg met 2 tegen 0... van de vooral in de eerste helft betere Willem II. De Tilburgers stranden in die fase steeds op AZ-doelman St. Ban. En dan gaan we naar de laatste wedstrijd van de zaterdag. SC Kambuur tegen Herakles Almelo. Daar werd het 1 tegen 0. Nou dan, uh, ja, dan gaan we naar de zondag. De zondag om half 1 uh, gespeeld. Excelsior uh, ontving SC Heerenveen. Het werd een eclatante overwinning Zo. voor Excelsior. 3 tegen 0. Dus juist om half 3 zijn er een tweetal wedstrijden gestart. Waaronder FC Utrecht tegen Feyenoord. Daar staat het na een kwartier spelen 0 tegen 0. En FC Grunning ontvangt ADO Den Haag. En daar is de tussenstand in ook 0 tegen 0. Maar we gaan ons natuurlijk opmaken voor de klapper van de dag. Zo dadelijk om kwart voor vijf in Eindhoven PSV tegen Ajax. Ik ben heel benieuwd, en er zijn heel veel weddenschappen op die wedstrijd afgesloten. Dus een hele belangrijke match vanmiddag om kwart voor vijf in de divisie. Het is inmiddels bijna kwart voor drie. Meer muziek op de zondagmiddag van Narada Michael Walden. Hier is Kimmy Kimmy Kimmy. Uit een zonnig Zandvoort is dit CFM met ze juist naar Raden. Michael Wolder, de Kimmy, Kimmy, Kimmy. Zullen we het plaatje gaan draaien? Hier is Hans de Boy en thuis ben. Don't. verhaal van Hans de Boy en dan weet ik dat ik thuis ben. Ja, dat is gelukkig maar, hè? Dat je niet denkt van, uh, waar ben ik in vredesnaam? Gewoon uh, lekker, lekker thuis uh, op de bank en dan uh, luisteren naar uh, CFM Zandvoort. Uh, ja, de circuitrun gaat er aankomen, Albert Jan. Ja, en luisteraars, dat wordt een mega weekend. En in het laatste weekend namelijk van maart... vinden er vier, jullie hoort het goed... vier Le Champion sportevenementen plaats in Zandvoort. Op zaterdag 28 maart wordt er gewandeld en bij de 30 van Zandvoort... en is er een nieuwe strandrace voor mountainbikers. Daar kom ik straks nog even op terug. Zandvoort, Katwijk, Zandvoort. Op zondag 29 maart komen er 14.000 hardlopers, u hoort het goed, in actie... tijdens de 8e Runners World Zandvoorts Run. En u vindt het fietsevenement de derde omloop van Zandvoort plaats. Als vrijwilliger kan je hier een hele weekend bij zijn. Wie onderdeel wil zijn van het sportieve weekend in Zandvoort... maar zelf niet meedoet, kan als vrijwilliger toch een geweldige sfeer proeven. U, u of je kunt helpen bij de verzorgingsposten waar iets uitgedeeld wordt aan de deelnemers... of u of je staat langs het parcours om ervoor te zorgen dat het parcours veilig blijft voor de sporters. En natuurlijk zijn er bij de start en finish vele handen nodig... Als vrijwilliger kun je rekenen op een goede verzorging tijdens het evenement... duidelijke instructie van de groepsleider per gebied... en een herinnering na afloop. Tevens is er op zondag ter afsluiting... een medewerkersmaaltijd voor alle vrijwilligers. Zowel bij het wandelen, fietsen en hardlopen... is de organisatie nog op zoek naar enthousiaste vrijwilligers. Iedereen die interesse heeft kan zich aanmelden... via vrijwilligersapstaatje lechampion.nl vrijwilligersapstaatje lechampion.nl Samen met de vrijwilligerscoördinator wordt gezocht... naar een leuke en geschikte taak ook is een gezamenlijke taak met een collega, vriend of vriendin mogelijk. Met z'n allen kan er dan weer een geweldig weekend worden georganiseerd. Voor meer informatie en aanmelding nogmaals... vrijwilliger, apenstaartje, champion, Voor meer informatie kun je ook kijken op de www.30vanzandvoort.nl www.30vanzandvoort.nl www.zandvoortkatwijkzandvoort.nl of www.zandvoortcircuitrun.nl of zelfs via Zandvoort. En iedereen die nog wil meedoen aan de mountainbike-strandrace Zandvoort-Katwijk-Zandvoort... Uh, kan daaraan nog mee, meedoen. En dat is inschrijven is het mogelijk tot 15 maart. Uiteraard via www.zandvoortkatwijkzandvoort.nl Het belooft een gigantisch druk en gezellig weekend te worden. Hopelijk dat het weer ook meewerkt dan. Ja, en uh, wil je trouwens op de hoogte blijven van uh, alle evenementen dat weekend. En je noemde heel veel uh, websites. Ja. Maar je kan ook in één keer even de CFM app ja, downloaden. Ja, want dan he, sta je direct in verbinding met al die websites. Daar hebben we hebben even voor gezorgd dat je gewoon een uh, directe lijn hebt... met uh, alles wat er in dat weekend gaat gebeuren hier in Zandvoort. Tot zover dit uur alweer van Zandvoort op zondag. Dus zometeen zijn we er nog twee uur lang met uiteraard... Uh, de Eredivisie en andere dingen die in en om Zandvoort gebeuren.